Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Belangrijke computersystemen van de overheid, zoals die van de politie... moeten niet draaien op Chinese software, vinden VVD en GroenLinks. Het risico op spionage of sabotage is volgens hen te groot. De partijen zullen vandaag aan minister Grapperhaus vragen... de aanbesteding van het politiecommunicatiesysteem C2000 terug te draaien. Een van de leveranciers is een dochteronderneming... van een Chinees technologiebedrijf. VVD en GroenLinks vrezen dat er achterdeurtjes in de software zitten... waardoor geheime informatie kan worden doorgespeeld... naar Chinese inlichtingendiensten. Het CDA en lokale partijen zijn de grote winnaar... van de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren. In 37 gemeenten gingen mensen naar de stembus... vanwege een gemeentelijke herindeling. Per 1 januari ontstaan daardoor 12 nieuwe gemeenten. In vijf van die nieuwe gemeenten... hebben lokale partijen de meeste stemmen behaald. Het CDA boekt de winst in vijf andere fusiegemeenten. Groningen en Haarlemmermeer laten een afwijkend beeld zien. In Haarlemmermeer won de VVD, maar net van een lokale partij... En in Groningen waren vooral de landelijke partijen in de race... die ruim werd gewonnen door GroenLinks, gevolgd door de PvdA. De opkomst was overal vrij laag. In Groningen bijvoorbeeld ging 44 procent van de kiezers naar de stembus... in Haarlemmermeer, Haarlemmerlieden en Spaar en Bouden was het 35 procent. Pieter van de Hoge Band spreekt tegen dat hij met zijn werk als chef de mission voor de Olympische Spelen twee keer de balken en de norm verdient. In een kolom in de Telegraaf noemt hij zelf een bedrag van 93.500 euro. Volgens verschillende media zou hij 374.000 euro hebben gevraagd. oud kampioen van de Hoge Band noemt het niet professioneel dat financiële informatie over de onderhandelingen naar buiten zijn gekomen. Het weer in het noorden van het land bewolkt, in het midden en zuiden geleidelijk meer zon en het wordt 3 tot 7 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast op de A1 en de A10. De A1 richting Amsterdam. Een half uur extra tussen Muidenberg en knooppunt Watergraasmeer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10. Tussen, tussen Landsmeer op de A10 Noord en Watergaasmeer uh, aan de zuidkant van Amsterdam staat 9 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht bij Watergaasmeer en ook dat kost je een half uur extra. Sta je in de file op de A1 richting Amsterdam, dan kan je bij het knooppunt Diemen het beste kiezen voor de A9 en daarna de A2 in de richting van Amsterdam. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Drive home all alone. Pushing 40 in the friend zone. We talking, then you walk away. What do I do with all this Now that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this?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 Um, daarna gaan we praten met Noortje Oliemuller uh, over het muziekpodium. En als uh, afsluiter praten wij met degene die ook categoriewinnaar zijn. En dat is uh, het Wapenverantwoord en Van Vessem. Uh, heren, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Um, uh, zijn jullie al een beetje bijgetrokken na de donderdag? Uh, we moesten gewoon vanmorgen weer werken. <laughs> gewoon om half acht en aanwezig. Maar met een nieuwe toeschouwer. Het ja. dametje. Ja. Ja, ja, ja, kom een stukje, kom een stukje dichterbij. Okay. Je moet een morgen zeggen als je binnenkomt. Ja. ja, er worden gelijk eisen gesteld. Uh, ja, als dametje. je nu met dame tegenkomt, dan moet daar een uh, goedemorgen uh. Goeiemorgen, ja. <coughs> jullie, uh, er waren drie categorieën. Mm -hmm, ja, klopt. De, uh, de retail, en, ja. uh, de horeca en, en de overigen. Uh, en de overigen. Ja. Ja. Jullie zaten in de overigen, ja. helemaal. Uh, het juryrapport praat over uh, jullie als... Uh,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 Laat, beginnen al, een, veertig, al 41 jaar hè, zijn we okay. ook op zaterdag. 41 jaar. Hè? Ja, om half acht beginnen we. We hebben ja. koffie in een goed gesprek. Op zaterdag. Orond, <laughs> ja, ja. ja. ook. Nou, ja. nou, ik kies later. <laughs> ja. maar maar, en meestal tot een uur of vier, een half vijf, en dan. Uh...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 Chapeau. Ja. Chapeau. Ja. En dan is het ook helemaal leuk als je met alles uh, de deur uit gaat. Ja, ja. foto, film, Ja, Het ja. ja, is gewoon uh, aan zich. Wat, erg, wat ik erg jammer vond is dat het zo onwijs rumoerig was. Ja. Uh, dat je een hoop dingen niet kon verstaan wat ook uh, de genodigden uh, presenteerden in hun verhaal. Dat, uh, en dat ja. de mensen niet op reageren en gewoon lekker door blijven kletsen. We hebben het in, uh, in het jammer. eerste uur even met, met Peter Tromp erover gehad. Want die zat in de jury en die kwam met hetzelfde uh, over het geluid. Uh, mm. Ja, het is heel moeilijk. Commerciaal stil te krijgen. Heel of zin. je moet in het midden gaan staan en dan. Uh... Heb ik ook, het nog. Zeg, ja. <laughs> ja, ja, gewoon in het midden gaan staan. <laughs> maar dat kan niet met zo'n podium natuurlijk. Ja, nou, je ja, zag er allemaal gelikt uit. En, uh, wat vonden jullie van de andere uh, categorieën? Sterk. Ja, absoluut Heel sterk. De Wapen ja. Zandvoort. Ook, ja. Vesum. Ja, ook, ja, Dat zijn allemaal jongens die ook hun nek uitsteken en die ook gewoon uh, druk en uh, hard uh, voor de klanten hebben. En, ja, nee, goed. Lekker Zandvoortse ondernemers. Prima. Prima, daar moet het dorp vol van komen. Ja, <laughs> niet allemaal. Ja, ik wou zeggen, wou je nog meer uh, garagebedrijven erbij hebben dan? Nee, het zou niet kunnen. Nee. Nee, nee, nee. Op een gegeven moment is... Is, het vol? is het vol. Dat ik begon, maar hier zeven garagebedrijven. Zeven, hè? We hebben het net over Geerlings gehad. En, uh, die is ook uh, inmiddels verdwenen. Ja, precies. En dat, uh, er zijn een hoop garagebedrijven weggegaan omdat het niet meer kon. En, nou ja, de auto's worden ook anders in onderhoud. Merk je dat? Uh, ja, zeker. zeker. Ik, uh, elektronica. En, uh, en, uh, in, in, in de begindagen van, uh, van mijn rijbewijs deed je een heleboel zelf, maar dat, ja. dat is helemaal over. Dat weet je niet meer. Het is een stekker erin en uh, ja, zonder uh, aan het lezen. Ja, aan kon je dus wel, ja, heel wein, heel, niet heel ver meer.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 Komt dat, komt dat door, de, door de nieuwe technieken? Of nee. komt dat door de specialisatie van bijvoorbeeld... Ja, een een, een, een, een raad specialist? Ja, de schadestromen. Ja, ja. ja. ja, ja. Oh. ja. ja. ja. ja. komen s s'avonds. Ja. Ja. Ligt er aan ah, wat voor verzekering je afsluit... dat je gewoon verplicht wordt om naar die reparateur te gaan? Dat en is ga je... Bij een aantal verzekeringen is dat verplicht ja, ja, dat je dat je Ja, dat vermeten ergens... allemaal. Ja? Ja, allemaal. Maar dan ga je dus steeds meer uh, uh, ja. naar de auto zelf toe. Ja. En dan ja, praat je eigenlijk... Uh, ja, noem maar wielophangingen en motors ja, en de echte dingen Ja, dan gaan ze gedeelte. Dus dat, uh, en af en toe is het een klein dingetje dat je zegt, god, dan help je een klant met wat uitduiken of een... ja. Er is altijd wat te doen. De hele zaterdag zijn we bij het mat trouwens. Helemaal nog ook open. Ja, ja. Maandag, ja. <laughs> ja. Nou ja, we hebben het verschrikkelijk druk met die APK's. Dus dat die heb ik toen naar beneden gebracht, die prijs, omdat iedereen liep te stunt. Ik denk, nou, zie maar.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 ja, verder kom je niet. Nee, je betreft, de ik? gasten ja. kijken naar je auto van 40, 50 ruggen. Wat ze gaan doen met hem. Ja. Ja. Nee hoor. We hebben een maar ja, er zijn, er ja. zijn natuurlijk uh, ook andere garages die goed zijn. Jullie ja. zitten toevallig er heel erg goed in Zandvoort. Ja. Uh, zijn jullie nou de enige of zijn er, is er nog één? Je hebt Strijder en je hebt Carimo. Garimo. Carimo, ja, ja precies. Dat is een hè? Dat zijn dan een eigenlijk eenig drie opstond. Ja, ja hoor, en we hebben allemaal ons eigen gebied die we hebben. En het is prima. Het is prima zo. Als, als een van die twee de mil op zou halen, zou ik het niet eens aan kunnen. Nee, dan moet je... Dan en dan we dan hebben je nu wel doen, het geluk dan. dat we nu net een nieuwe monteur hebben. Dat is die Peter. Die Daar wou hey, ik nou even naar toe. Want uh, toe naar jullie breiden uit met monteurs. Nou, gelukkig. Eindelijk. Je hebt hem gewoon nodig. Nou, keihard nodig. En vertel me nou wat, als je de krant leest dat 55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 Nada. En dan vraag je iemand uit een beetje uit de buurt, zeg uh, Haarlem, uh, Heemsteen, Bloemendaal. Uh, en dan krijg je gewoon een aanvraag van iemand uit, uh, uit Alkmaar, Heerlgewaard. Ik zeg, ja, maar dat heeft toch helemaal geen zin. Reistijd, uh, files. Dat is Zoals ook niet ja, wat je, ja, ja, wat je vraagt van personeel. Ik vind het verbazend dat je in zo'n in, zeg maar, regio Haarlem-Zandvoort uh, ja. uh, niet een monteur kan vinden. Nee, niet. Tenzij het straks weer slechter gaat en dan lopen ze weer. Maar ja, ja. Goed. ja. Maar goed, uh, dat, uh, dat praat een beetje de, uh, de moeilijke kant op. Um, je hebt er nu een goede monteur bij, dus die, uh, die, die pakt uh, wat op. Je zit er al 41 jaar in die, uh... in die hoek. Begonnen in, in de Schapansraad en toen weer teruggegaan naar de kammerling Onderstraat. Hoe lang ga je dat nog doen? <laughs> Ik was toch <op laughs> wel vijf jaar geleden al dus Ja, nee, daarom. Maar, nee, maar dat mede ook doordat dat er geen mensen zijn. Hij kan het moeilijk in zijn upje, dat gaat niet, dat kan je maken. En je hebt echt twee aan elkaar keurmeesters nodig als je zo'n aantal wil omzetten. En dat, uh... Maar we zijn bezig nu uh, met uh, wat afbouwen. En dat is een, een ja. belangrijk ding. Jammer dat zeg ik al jaren. Maar, nou, daarom wil ik vragen hoe serieus het daar zit. Als schop je vandaag, morgen we eruit. Ja. Ja. Nee, ja, nee. nee, maar er is Ik denk dat je wel blij bent met, een, uh, met de wat oudere medewerkervader. Zeker weten, maar ik we kan ja. goed samenwerken. Ja, ja, oké. ja precies, ja. ja, ik ben het. Zo. Gaat ergens een telefoon over, die ja, laten we lekker ja, rinkelen. Dus. Ravel, ja. Het belangrijkste is bellen, ze nog wel een keer. Ja, dat vind ik ook.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 Laten we nu... Kom, kom, hier. Sup, sup, ja. Bra! Ja, kom! Ja! Joo! Kom, sup, sup, sup, bra! Ja! Kom, kom in, kom in. Oei! Even een straatje om. We gaan weer een straatje om en wij gaan praten met Noordje Olie Mulder en Jozef, onze heer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 Ik heb contact gezocht, want het is al beklonken eigenlijk. Ja. Hoe kwamen jullie op het idee om dan toch naar het museum te gaan? Of? Nee, wij Zandvoort, Museum Zandvoort, dat is. Uh, daar, heel moet je, daar, makkelijk. Moet je, daar moet je een heel keer op Heel makkelijk. En we lopen er iedere dag langs, dus ja, wij duur. moeten daar een keer naartoe. Ja, ja. Beachpopzingers is een redelijk uh, koor wat uh, groot geworden is. Ja. Hoeveel leden hebben jullie nu? Hoeveel zangleden? Uh, 30.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 Ja, oh, dat is wel leuk. Je kan het proberen, maar of het slaagt, weet je <laughs> natuurlijk niet. Hè? Nee, niet dat ik idee heb, maar... <laughs> nou ja, ik zat laatst ook naar een of ander nummer te luisteren... en dacht ik van, goh, dat vind ik ook wel leuk eigenlijk. Dat zeg ja, ik dan, manier, maar ja. er gebeurt misschien helemaal niks mee. Dat weet je niet. Ja. Want dat kunnen hun dan weer ongeschikt euh, achter, ja. Om dat vier gewoon op papier te zetten, is best lastig. Hoe lang is je daarmee bezig inmiddels? Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar... lang? lang kunnen <laughs> <hebben we. laughs> Ja...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 Romantisch, hè? De jaren 50, de jaren 60. Maar je ziet ook 20 jaren. En je ziet een mooi oude hotel daarboven nog staan. Nou, oranje wel. Ja, dat ja, waren vroeger hele mooie hotels. Ja. We hebben boven nog een expositie van alle oude hotels. Die zit boven in de kunstboet. Oké. Okay. En we hebben natuurlijk, als je binnenkomt, wij gaan naar Zandvoort. Dus <kwijnt> de trein.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 Uh, wij gaan om één uur, uur open. open ja. Eén uur open, Dus ja. wil je die, wil je die uh, uh, expositie, we gaan er zand voor zien. Ja. Kom dan lekker een uur of twee eerder. Om één uur is het museum open. Ja. De biebstopsingers die beginnen om drie uur. Ja. En dan hebben jullie pauze. En dan gaan jullie door tot 4 uh, uur. Of misschien later, we weten niet. Dat weet je nog niet. Dat gaan we zien. Tot iedereen en dan is er, het genoeg vindt. Dan is de, <laughs> ja, de kost. Tot iedereen het vindt. En de kosten zijn 3 euro entree. Of een museumkaart. En dat uh, zo. Morgenmiddag vanaf 14.30 is, uh, is de inloop. Maar ja. kom eerder en kijk naar die prachtige tentoonstelling. Ja. Om 3 uur, van 3 tot 4, laten we het zo maar doen. En de pauze dat, uh, is aan jullie. Uh, van 3 tot 4 treedt het de Beachpopzingers op. Met een gevarieerd repertoire. De entree is 3 euro.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 Go, mm -hmm. van Marco Bosato. Ja, nou, naast mij zit Jaap, Jaap Koper die kwam even binnenwandelen en die gaat er gelijk even bij zitten. We zullen hem ook gelijk in de gaten houden. Oh god, nou ik zal wel een Wij hadden de twee categorieën uitgenodigd die winnaar waren in hun categorie, dat is de retail en de horeca. Ja. Jij bent van de retail, Suzanne.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 Um, flitsend en uh, belichtend gingen de beelden over, uh, <laughs> over het scherm. Ja. Dat was toch uh, wel indrukwekkend, vond ik. Ja, vond ik ook. Ja?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 Waardoor de, de grond ook, uh, de mineralen en vitamine in de grond veel beter uh, ja. geborgen blijven. Dus we zoeken ook boeren uit die zelf bezig zijn ja. met duurzaamheid. Maar is het dan ook eigenlijk zo van dat je als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 Er Komt een andere winnaar ja. binnen. Ik zit echt zoiets van, wat blijf je nou? Oh, ik moest hier om tien over half zijn. Ja, nou ja, ja je ja, bent ja, redelijk, ja. redelijk op tijd. Ja, ja, je komt, je komt, uh, ik goed. zou zeggen trek rustig even je jas uit. Ja, ja. Ja. Ja. Inmiddels uh, is ook aangeschoven het van echt van het wapen van Zandvoort. De Gieten van Eigen. Eigen, sorry. Eich.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 ja. Je ja. hebt altijd wat oogklepjes. Ja, ik ben, ben, maar het is gewoon een goed lopend horeca Je ja. hebt altijd oogklepjes op. Vind ik ook ja, wel een, een, ja, een beetje. Ja, een beetje. Ja, een beetje. Ja, maar. Nou, uh... ja, heb uh, ik heb natuurlijk wel gelijk. Uh, ik wil niet zeggen dat. Ja, het, wel eigenlijk. Het plein was een. Uh, ja, het plein dood. was de, Was het een dode opgeschreven het, uh, eigenlijk? Het is, het, is, het is op de schop gegaan. Uh,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 Wat is het geheim? Ik heb geen, ik heb geen idee. Nee? Nou, het is natuurlijk uh, fantastisch mooi verbouwd sowieso. Dat heeft wel een, uh, een grote boost gegeven ook. Ja, scheelt dat zoveel? Want... Ja, wel natuurlijk. Het is keurig, het is mooi. Het stinkt niet meer. Het, het, het, je, je, hoe, hoe, ja. het stinkt niet meer. Dat is, dat dat is, is ook een dingetje. Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, ja, hoe jullie waren dus er waren gewoon twee gaten. Er ja? zaten gewoon twee gaten in het riool. En toen heeft Marcel oh. een... Uh, ja, serieus. Ja. De opriool onder het biljart. Lekker. En het schijnt dus uh, al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 Dan nadenken, nou, oh, we kunnen ook nog even naar het wapen gaan. Dat vind ik ja. superleuk. En je merkt dat dat wel steeds meer gaat gebeuren. Ja. En, uh, maar het, is, het blijft lastig daar. Het, is een, ja. het wordt steeds meer dichtgebouwd ook en afgesloten. Dus wat dat betreft. Nou, misschien uh, wordt het wel weer opengebroken als het gemeentehuis weg uh, uh, er, er zijn natuurlijk wel onderdelen geweest. Hè, zoals een, kofferbak, een kofferbakmarkt. Ja, dat is, dat, is, uh, is uh, dat heeft ook een aanzuigende werking, ja, denk dat, ik. Dat, dat, dat gaf wel reuring op het plein. Mm -hmm. Sowieso. Want ik hou ervan als er dingetjes... Maar ja, weet je...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 Ik denk dat het een goed idee is, ja. Over, uh, over bereikbaarheid. Uh, het gerucht gaat in zand voor dat jullie gaan verhuizen. Ja. ja, nou ja, dat kan ik dan ook wel zeggen. <laughs> <laughs> ja, we gaan inderdaad uh, verhuizen in het nieuwe jaar. Klopt. Ja. In, een, in het nieuwe jaar? Ja, in het nieuwe jaar. We willen voor de paasdagen willen we er eigenlijk al in zitten. En we gaan dan naar de grote krocht toe. Oké. Okay. Ja. Is dat de, de oude zaak van de fotowinkel van nee. meneer Gorder? Nee, nee die nee, niet? De nee, nee. oude zaak van nee. de Ordeman. Oh, ja. daar! Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. klopt. Maar dan sta je ook op de weekmarkt.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 Aan de kant van het Kerkplein wat meer misschien. Maar uh, Brigitte, jullie gaan niet verhuizen, jullie blijven gewoon nee, nee. Nee. Nee. Nee. Nee. zitten. Ik hoop privé wel eindelijk eens een keer te gaan verhuizen, maar nee, nee. nee. Uh, uh, hebben jullie uh, ook. Uh, uh, sorry. Ik heb net aan Sanne ook gevraagd, hè? dat ga ik bij jou ook. Uh, op een gegeven moment word je genomineerd. Hoe voelt dat? Nou, geweldig. Ja, ik, dat, vind ik, dat vind ik de grootste prijs. Ik heb je prijs. daar zien springen toen jij uh, uh, genomineerd werd?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 Maar eigenlijk al op zich een ier, ja is dat de, de prijs eigenlijk dat is ja, juist. ja? ja.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 Um, bij ons mag het gewoon niet te veel kosten. Ja. En dan kan het niet biologisch. Hebben jullie biologisch brood? Ja, we hebben biologisch brood. Ja. Niet alles is biologisch, maar een, uh, zeker een deel van ons brood wel. Ja. En dat is inderdaad wat prijziger. En dat is uh, ja, net wat de klant ervoor over heeft ook. En uh, daarom hebben we ook keuzes. Mensen, mensen kunnen zelf kiezen. We willen ze een iets ja, goedkoper brood? Want we hebben ook verkoren broden die gewoon niet duur zijn. Merk je dat aan voor... mensen dat ze ook uh, voor biologisch kiezen? Ja, absoluut. Ja. Klopt, ja.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 Ja. En voor de rest, ja, we hebben wapen op zijn kop, uh, gekkigheid. Eén jaar, één jaar na de verbouwing een feestje met tapas en Harro komt uh, ondersteunen in de keuken. Dus ja, we gaan gewoon door. Ja, Harro is ook onbetaalbaar. Hier ja, wordt rommel ja. ingezet, ja. ja. Dat, dat we Harro ja. nog bij mijn vestmoep kunnen keren. Pak wel. Ja. Nee, het is gezellig. Het is mijn vriend. Hey, ons, en, ja. Ontzettend leuk dat jullie uh, gewonnen hebben. We hebben met uh, de, de hoofdprijswinnaar ook gesproken en die was ook heel erg trots. Dat zijn jullie ook. Ja. Uh, ik wens je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 en Gert van Kuik en Gerry Rutte voor de redactie. Jaap, even kort de, de medepresentator. Ik wens jullie allemaal een prettig weekend en tot volgende week. Contemplating a crime. She comes out of the sun in a silver dress running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for an explanation. She'll just tell you that she came in the inner of the cast.